Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Meer dan 40 deskundigen willen dat de regels... voor pensioenkortingen worden aangepast, meldt Nieuwsuur. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven ze... dat de pensioenen nu onnodig hard dreigen te worden gekort. Door de lage rente moeten de pensioenfondsen doen... alsof hun vermogen in de toekomst nauwelijks groeit... terwijl ze ook beleggingen hebben die wel degelijk renderen. Zo rekenen we onszelf de put in, schrijven de deskundigen. Ze willen daarom dat de rekenregels worden versoepeld... De brief is ondertekend door onder andere hoogleraren en mensen uit het bedrijfsleven. Ze wijzen erop dat geen enkel land zoveel pensioenvermogen per inwoner heeft als Nederland.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 De presidentsverkiezingen in Tunesië zijn volgens een exit-poll gewonnen... door de partijloze conservatief Caïs Sayed. Hij kreeg in de tweede en beslissende ronde ruim driekwart van de stemmen. Hij nam het op tegen mediamagnaat Nabil Karoui... die onlangs nog werd gearresteerd op verdenking van witwassen en fraude. Een paar dagen voor de verkiezingen werd hij vrijgelaten. Winnaar Sayed heeft geen eigen partij en wil het politieke systeem reorganiseren... door meer macht te geven aan lokale raden...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 ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Does lief, dankjewel. Namens de scheidsrechters en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM.